omdat veel mensen nog wachten op nieuws over hun familieleden of vrienden. Het is lastig om slachtoffers te identificeren, omdat veel lichamen zijn verkoold. Na de botsing tussen de passagierstrein en de goederentrein... vlogen de voorste treinstellen in brand. Een stationschef die verantwoordelijk is voor het geven van seinen... is opgepakt voor een nalatigheid. Volgens Griekse media heeft hij inmiddels schuld bekend.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 Drifting from the bar <laughs> Tu cherches quoi On raconterait la mort Tu te prends pour qui Toi aussi, tu détestes la vie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 I'm gonna show you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 Ik moet zeggen, ik moet ik moet zeggen, ik moet outé, Outé, Outé, Qu'on y croit ou pas, y'aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on tous tout spavpa. Et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables? Ah, Dites-nous qui?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 foire que j'ai compté mes doigts boutet hey. va pas outer boutet papa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 Papa, your unconditional love takes me to paradise.